Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in Zierven. Zierven. Met nu Toebak Leeft. Het wordt met het uur een grotere pijn op. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft, bij Zierven. Die mensen die alleen gelopen in het grote dikke dik. Zandvoort hier toebak Ja, hard fire, hard to beat. Cashflow had er ook een hit mee, geloof ik. Nou goed, allemaal leuke zomerse plaatjes. Dat kan je in vroegmorgen verwachten. Het is vandaag 27 augustus. En ik zal zeggen. Ja, het feest kan beginnen en uh, waarop? Naam, nou, namaken. Nou, nou, een kijkje in het verleden. Dat gaan we even doen. Wat gebeurde er door de jaren heen? En wij nemen altijd even een paar activiteiten met jou door. Een van die activiteiten is de dag van vandaag. Nou, op 27 augustus. Wat gebeurde er? Ja, in 2005. Ja, je hoort het al. Het record, polonaise dansen gevestigd. Te Halen. Ja. We hebben we nog een keer op. Dat is een heel klein rijtje ook, hè. Drie mensen maar. wij gaan het niet redden. Nee, daar moeten we echt uh, anderen voor. Hoeveel mensen hebben elkaar uh, achter elkaar gestaan? Nou, dat, ja, bij... er, zijn er, er zijn er verschillende, hoor. Dat moet ik ook okay. heel eerlijk zeggen. Want uh, in Hale, ja, de Polonaise is natuurlijk wel een hele speciale dans. Die komt oorspronkelijk uit Polen. Ja. Yeah. het is de, de Polonaise. En dat betekent eigenlijk langzame Poolse dans drie kwarts maar uh, hier staat ook op, uh, het uh, dat het ook in uren geweest is. En, daarna, en daarvoor is het weer in Halen geweest. Dus iedere keer wordt er weer een nieuw record geplaatst. Okay, Hoeveel zijn er het meeste? Het huidige record staat op 1412 mensen. En wij hebben dan toch het idee van, oh die Polen, ja, snap ik, Ja, die kunnen toch niet meer dansen? Zijn zo straal bezopen dat ze elkaar vasthouden. Maar. En dan kunnen ze toch een klein beetje bewegen. Ja. Waar was je nou klusje? Die kant op, die kant ze nog een badkamer, die kan doen. Zoiets, zo'n idee heb ik erbij. Nou, sorry, ik vul het helemaal in. Goed, uh, in uh, 1901, nee, het was 1883, kraketouw-explosie, oftewel de, de vulkaan die uh, komt tot leven. Dat was op maandagochtend, grote uitbarsting. Dat echt zo gigantisch groot was dat er een tsunami ontstond van 30 meter hoog. Water, uh, een vloedgolf dus van 30 meter hoog. Uh, dat overspoelde de kusten van Java, Sumatra. En ruim 36.000 mensen verloren hier het leven bij. Een ja, dat... uh, complete steden werden overspoeld. En uh, uh, uh, mensen uh, op schepen die uh, toen al uh, scheurden, gewoon omdat het kanaal zo gigantisch uh, groot was. Bizar En er kwam uiteindelijk een aswolk van 50 kilometer hoog. 50 km hoog en waardoor de temperatuur daar in de buurt een jaar lang anderhalf graad lager was dan gemiddeld. Nagaan. Het is echt gigantisch wat daar uh, zich heeft afgespeeld in 1883. Krakentouw. Oké, okay, wat gebeurde er nog meer? Ja, In 1833 de uh, Royal William uh, het eerste stoomschip dat de Atlantische Oceaan zou oversteken. Okay. Niet helemaal gelukt. Nee? Maar, uh, Een soort Titanic was het? Nou, het is, het is, hij is niet gezonken. Maar hij is, hij, uh, uiteindelijk heeft hij problemen gekregen. En uh, is hij teruggegaan. Oké, okay. oh, ze zijn niet gezonken, maar ze, oh, dat is wel goed om te weten. Goed, wat gebeurde er nog ja, meer? In 1896 had je de engels Zanzibarese oorlog. En dat is dus de kortste oorlog uit de hele geschiedenis. Want Zanzibar capituleerde na 38 minuten. Maar het was ook wel heftig hoor, want... Uh, uh, die Engelsen die gingen even aan de gang. En dat was dus, uh, want Zanzibar, die speelde dus wel een lucratieve slavernijrol. En uh, ja, eigenlijk wilden de Britten, de Britten wilde die afschaffen. Maar ze hebben dus gewoon hebben ze met kanoneerboten en een uh, paar kruisers hebben ze gewoon de hele boel uh, beschoten. Om twee over negen werd het vuur geopend met een bombardement. En om negen uur veertig, toen de vlag op het paleis was weggeschoten, werd het vuur gestaakt. 500 doden aan de Sansibarese kant. Dus. Nou ja, relatief weinig, zeker in vergelijking met die uh, Krakatau. Maar, maar er is slechts één gewonnen onder de Britten. Slechts één, gelukkig. <laughs> ja. Nou goed, dat zou wat gebeuren door de jaren heen. Op 27 augustus is uh, nog iets anders. Nee, het is wel even genoeg. Straks de verjaardagen. Eerst even een bandje wat ik een aantal weken geleden heb zien optreden... in Schagen op Pop Sunday Suns. Ze hebben een nieuwe single. En het heet Superior... Hier worden vrolijk van. En dat is af de bedoeling. Combinatie nou met de zon. Het kan niet meer stuk. Oh, desire. Baby, don't ask me why. For the first time in my life, love has kept me blighted. Superior van uh, Sunday Sun. sneller als een beetje. Ik was alleen zag ik ze op treden, ik, ik werd er wel vrolijk van. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Maar ach ja, als dat goed is. Waarom zou je het dan niet draaien? Superior. Dus de, de vorige plaat was diskies, geloof ik. Dat is ook al een tijdje het geweest. En ze hebben meer leuke plaat gehad. Goed, het is kwart over negen in Zandvoort. Het is tijd. Oh ja, het is tijd voor de verjaardagen. Ik was alweer vergeten. Precies, wie is de jarige? We doen een kleine greep eruit. uit. Uh, vertel eens, wie is de jarige? Ik Dat moet ik even melden? Leuk. Nou, mijn kleine neefje wordt vandaag tien. Ja! Thijs. Maar ja, en wat die... heeft hij betekend voor de maatschappij, voor de wereld? Nou, hij zit nog helemaal in de kinderschoenen. <laughs> kan nog alles nee, gaan doen. Nee, maar wel, wie wel vandaag jagen is natuurlijk wel heel belangrijk. Confucius, een filosoof. En die is uh, 551 voor Christus is hij geboren. Oh, ik ben helemaal confused. Ja, en, en confused. Uh, komt het daar nou vandaan? Ja, dat zou je bijna denken. Ja, ja dat is wel apart. Hij is vandaag, uh, zou jarig zijn geweest, Man Ray. Hij is natuurlijk al lang overleden. Hij is geboren in 1990, 1890 en overleed in 1976. Dat is een hele bekende fotograaf. Ik heb zelf wat werk van hem bekeken. Hij, uh, eigenlijk heeft hij uh, abstract, en uh, naakt, heel veel gefotografeerd. Dat was in die tijd wow. niet helemaal uh, not dan. Uh, dat kon je gewoon niet doen. En op een gegeven moment is hij uh, eigenlijk uit de fotowereld gestapt. Toen had hij juist, ik heb eigenlijk alles een beetje gedaan wat ik wilde. En toen uiteindelijk is hij uh, gewoon kunst gaan maken. Dus uh, ja, klaar met foto's. Man Ray. Hij is eigenlijk zes, hij is 86 geworden, best wel oud. Ja. Wie is de meerjarig? Ja, hij is vandaag 73 geworden. Uh, Robert De Niro. Hé, hey, die kent u ja, niet. Ja, hij, ooit begonnen met uh, Greetings. Dat was de eerste film in 1968. Yeah. Ja, en uh, ja, van welke films is hij allemaal bekend? Uh, een heel lijstje. De dus, uh, taxi, hij nog, taxi. Hij is nog steeds bezig. Dus, taxi Drive is hij toch bekend ook van? Ja, en Las Vegas. En uh, The Big Wedding. En New Year's Eve. Hij heeft hele, een hele lijst met... Uh... Hij heeft hele foute films gemaakt. Zoals ja, echt die, die lach, halve lachwekkende films. Je denk, jeetje. Maar ook Taxi uh, Driver. Als je die kijkt ook weer. Dat hij met die pistolen voor je spiegel staat. Wat een idioot. Wat een randebiel ook gewoon. Lyndon B. Johnson zou er nou jaar zijn geweest. Alhoewel, dan zou hij wel heel erg oud zijn geweest. Dan zal hij echt 110 jaar oud zijn geweest. Uh, hij is maar 65 geworden. Hij is geboren in 1908. En hij is natuurlijk in 1963, toen dit gebeurde. From Dallas, Texas, The Flash, apparently official. Ja, John F. Kennedy was toen vermoord. En hij was ook bij die optocht aanwezig. Uh, Lyndon B. Johnson. En werd toen uh, zeg maar de nieuwe president van Amerika. Heel veel theorieën erover dat hij erachter zat. Achter die, die assassination van JFK. Dat is nooit bewezen. En hij is toen een uh, aantal jaren president geweest. En uiteindelijk vrij snel overleden al. In 1965. Of in 1965 uh, uh, werd hij maar. Goed, wie zijn er meerjarigen? Ja, vandaag uh, is de geboortedag van Samuel Goldwyn. En dan denk ik van wie is dat? Maar hij is de oprichter eigenlijk... Van het uh, hele gebeuren van uh, die uh, studio Goldwyn Pictures. En na de hand is dat geworden, dus uh, Metro Goldwyn-Mayer, die MGM. Oké, okay. dat was echt heel groot. En die man die is er toch bijna honderd geworden, hij is behoorlijk oud geworden. Met die maar uh, hij Leo is wel dat wel toch? De, ja, <laughs> maar hij is degene die dus. Uh, hij, hij kwam uit Polen, hij heette ook Schmuel, eigenlijk. Schmuel. Uh, Gelpisch, maar hij is zijn naam dus om laten zetten to Samuel Goldwyn. En uh, hij heeft er gewoon enorm veel gedaan met. En hij is ook getrouwd. Met uh, Frances Howard, een hele bekende actrice ook. Weet je, Tuurlijk, ja, van die dan uh, je pin je girls en zo. Hij is gewoon heel bekend geweest. Daar kan je ze gewoon uitkiezen natuurlijk. Woodring Heights heeft hij gedaan. Aerosmith en uh, allerlei uh, bekende guys and dolls. En, nou, van alles. Marlon Brando, Frank Sinatra. Al die grote namen, daar heeft hij dus mee te maken gehad. Okay, ja, en we vandaag ook jarig is Sean Penn. Uh, ja, ja, ja, Ik nee. moet eerlijk zeggen, hij, hij is vandaag trouwens uh, 56 geworden. Ik, zijn hoofd kwam me heel bekend voor. Ik ken hem als acteur. Ik ken al, en toen ging ik door zijn lijst met, met films heen. En toen dacht ik, volgens mij heb ik helemaal geen films van hem gezien. Oh, wat tijd. <laughs> dat, uh, ja. Dus uh, ja, misschien hij heeft, is, uh... zit hij niet in mijn genre of zo. Ik weet het niet. Hij is ook ooit heel kort getrouwd geweest met Madonna. Madonna, nou, nee, daar het, ja. Daar ben ik ook groot maar fan van. Hij heeft ook een, van, een dus rol dat gespeeld dat hij dan uh, een, een, een simple mind was. Dus dat hij heel erg uh, een beetje een retard was. Of dat... Als hij een dat kindje had of zo, Het was echt een hele mooie film. Ja, hij heeft wel diepzinnige films. Maar ja. hij heeft ook pas geleden een homoseksuele rol gespeeld. Uh, dat ging over een hele bekende homoseksueel... die heel veel heeft gedaan voor de rechten, voor de homo's. Nou goed, uh, dat valt hem volm me weg, hè? Vandaag zou hij ook jaren zijn geweest. Ik heb het over... Ja, het is echt een persoon om even te lezen voor Marcus. Jan Sloot is een Nederlandse uitvinder. Hij is helaas al in 1999 overleden. Toen was hij uh, 65 volgens mij ook, onverwachts. En uh, hij heeft een, een, een datacompressiesysteem bedacht. Dat was in, dus in de jaren 80 had hij iets bedacht. Waar hij dus, uh, jaren 90, begin jaren 90... waar hij 17 films op één datastick kon persen... Uh, daar is hij fanatiek mee aan de gang gegaan. daar heeft ook verschillende mensen van Philips daarna laten kijken. Zelfs Pieper is toen uit Philips gestapt. En die is met hem in, de, in, de, in het bootje gestapt. Zeg maar, die alsof, ik zie het wel zitten. En toen, voordat het eigenlijk een beetje op gang kwam... is hij, eigenlijk, is hij overleden aan een hartaanval. deze Jan Sloot. Ah, en hij heeft eigenlijk, Ja En eigenlijk zijn, zijn geheim, hoe hij dat allemaal heeft comprimeren... Dat heeft hij mee in zijn graf genomen. Dat is nooit echt bekend geworden. En later hebben ze eigenlijk een beetje gezegd: Nou ja, comprimeren. was wel comprimeren. Maar wat is comprimeren? En het is altijd maar een heel vaag verhaal. Maar het spreekt wel door de verbeelding. Hij had iets bedacht en niemand weet wat. Oh, oké. Okay. Goed, dan laatste, ja. nog één. Ja, wie, de, wie er ook jarig is, waarschijnlijk jouw kinderen uh, kennen er wel. Titia Hogedoorn is uh, namelijk uh, de hoofdrolspeler van Spangas. Ah, tuurlijk. Okay. Heb ik zelfs ook nog zitten kijken met, uh, nou, met Ik wil de mijne ook nog even zeggen hoor. Ze, deze. Ze, kijkt, ze kijkt wel lekker uitdagend op de foto moet ik zeggen. Oh ja. ja. Oh ja, lekker ondeugend. Nou, lekker ondeugend hoor. Mag wow. je niet naar kijken wow. dat het Wie, uh, Helemaal niet ondeugend was, maar eigenlijk een beetje van het, uh, op het engel af. Wow. Dat was Ira Levin. Yeah? En dat was de Amerikaanse schrijver. En die schreef al thrillers en toneelstukken. En hij is de schrijver van Rosemary's Baby. The okay. Boys from Brazil. A uh, kiss, kiss Before Dying. En hij heeft echt zoveel bekende dingen gemaakt. En ook toneelstukken en death trap. Dus heel veel op Broadway gespeeld en zo. Dus het is echt leuk om eens een keer een boek van hem te lezen. Echt spannend. Oké. Nou, misschien nog wat even noemen. Laura Vicky is... Ficci. Ficci. Vicky. Lara Vicky is vandaag jarig. Ze wordt vandaag 61. Je kent haar natuurlijk ook van Centervolt. Nee, die andere Centerfold. Deze. Dictator dat is een grote hit mee. En Later heeft ze natuurlijk zelf nog platen gemaakt. Die waren wat zoeter van klank. En ze, ze doen het nog steeds trouwens hoor. Uh, goed, dat zijn nou, we verjaardag. Nog één een eentje eentje dan. Die, die overleden is. Het is ja? vandaag de sterfdag van Jos Brink. Dat wilde ik toch oh, nog even, uh, okay. even ja, noemen. Lina. Ja, ja, ja. Ja, lieve mensen. Ja. Daar gaan we nu toch een einde aan maken. Nou ja, zeg Jos. Hé, hey Jos. Ja, Jos heeft ook heel veel betekend. In de homoseksuele wereld, volgens ja. mij ook. Ja, ja, ja. ja. Oh, ik zie je ook het was dag. toch een grappige vent. Het waren het video's dat ik hem leuk vond, maar later dan ben je ook wel weer klaar met zo'n iemand. Maar ja, het is ja, dus ook de dus sterfdag van Anton Gezing, Anton vandaag. Anton Gezing. Ja, die ja. is ook oké, okay, jongens. Nou, genoeg. Genoeg. Zo ik even wat. Zijn nu. Ik kan het niet verwerken, zal ik wat. Nee, je wel dames en Ik wil namelijk een ander plaatje draaien. En dat is alweer lang geleden. Namelijk, ik zit te wachten op nieuw werk. En dan heb ik het over de Boombeds. Yo! and Tokyo, yo. Het plaatje eraan zit. Ooit begonnen met de plaat je, de, uh, Dance to Joe Division. Ik denk wat, hoe was het ook met Dance to Joe Division? En als je Joe Division luistert, heel veel mensen zeggen: Oh, dat ga ik ook doen. Ik ga Joe Division draaien. Ja, kan je beter ook niet doen op zondag? Dan haal je maandag niet. Wat een depressieve kutmuziek. Maar goed, als je de paan draait, dan vind je het wel leuk. Maar goed, de wombats waren daar een fan van die dan laten we daar een plaatje over maken. Maar dan heel vrolijk. En dat werd ook uh, uiteindelijk gedra gedraaid bij, geloof ik, bij een glazen huis. We zien bij de eerste editie dat het daar gedraaid werd. Dat zou nog best wel kunnen. Goed, dit was een van de later platen. Dat heette uh, Tokio. En ik zie even kijken, wat is nou echt het laatste werk? Want ik bedoel, uh, dat is uh, nog niet eens zo lang geleden. Dat is van 2015 namelijk. Uh, Give me a try, geloof ik. Of Tragic. Tragic, dat was Creek Tragic. Dat was uit uh, 2015. Goed, het is uh, vijf minuten voor half tien ben uit Zandvoort. Fijn dat u toestal op aanstaan. Straks naar Tina goede morgen Zandvoort. Tot het even spannend baas. Vandaan komen vorige keer. Kwam we kwamen ze hier even uit de studio. Misschien stappen ze op de fietskomers deze kant. Het kan ook zijn dat ze gewoon nou, weer in Hotel Hoogland zitten. Ja, weet het nooit. houdt het nee. spannend, zullen we maar zeggen. Het houdt het altijd spannend. Goed, straks nog even de biografie doornemen van uh, Ed Gein. Even, ge even, geintje. even Geintje straks. Nou, is, als je het doorleest, dat is geen geintje hoor. Dat we allemaal mee gemaakt. Maar eerst hebben we nog even wat. Wat hebben jullie? Oh, ja, ik, uh, heb, ik heb een artikel hier over... Google, ja? want die straft mobiele websites met grote advertenties. Want uh, websites die na 10 januari 2017 dus advertenties gaan tonen... op smartphones die bijna de hele pagina innemen... die kunnen dus veel lager in de Google zoekresultaten terechtkomen. Want deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat gebruikers... geen irritante banners meer zien. Want de zoekgigant zegt dat uh, al zoveel voorbeelden zijn tegengekomen... de laatste tijd. En uh, dit maakt de pagina gewoon niet goed toegankelijk. En uh, daar gaan mensen gewoon weg. En poppers die worden weergegeven in het kader van de cookiewet of omdat de site de leeftijd wil controleren, die worden niet anders behandeld. Oké. Dus ja. heb een stukje technische informatie. zou ik Dat komt bij Marcus vandaan. Ja, dat klopt. Oké, grote advertenties worden gestraft. Nou, dat is prettig. Ik bedoel, je kan er bijna niet omheen dan om zo'n grote advertentie. Je kan bijna niks lezen op dit mobieltje. Nee, dat? is verschrikkelijk. En hebben jullie gisteren het NOS-journaal gezien? Nee. Nou, een gedeelte ja. Oké, heb je het laatste gedeelte gezien? Nou, hoe? Weet niet. waar gaat het over? Over blauwalg. Bla ja, blauwalg. Ja. Oh, nou, voor de mensen die, die gisteren niet het journaal hebben gezien, nee. er was een item over blauwalg. Ja. Vervolgens was het dus zo dat nou, er, er was steeds meer blauwalg in Brabant en zo gevonden En ook een nieuwe vorm van groenalg. Nou, en dan zetten ze netjes borden neer van niet zwemmen vanwege blauwalg. Blauwe ja. blauwe. Nou, dan nou, mensen die het water ingaan. En dan vroeg de, de, de, de presentator: Ja, ja, weet u dat hier dus blauwalg zit? Oh, oh, nee, nee, dat wisten we niet. Oké, okay, nou ja. Niet zo interessant. Volgende. Ja, ja, wist u dat? Ja, dat weet ik. Oh, maar uh, moet u dan niet het water uit? Nee joh, thuis even douchen en dan is er niks aan de hand. Nou, een ander die, uh, die uh, zei... Ah, dat zetten ze gewoon neer. Zodat het niet te druk wordt. Oké. Okay. Nou, het zou kunnen. Het is natuurlijk wel heel veel paniekvoetbal. Heel veel mensen denken... Ja, al die waarschuwingen overal. Laat even, joh. Als ik gewoon even het niet drink. Uh, goed, douche daarna. Heb ik niks, nergens last van. maar als je in het water ingaat, ja? krijg je water binnen. Ja, ja op een of, een of andere ingang het, En het zorgt voor huidirritatie. Dus okay. het, het zit sowieso op je huid en dan gaat het vet irriteren. Nou oh ja, dat merk je, je toch lekker uit. zelf. Dat hebben we hun probleem. Dat ja, is eigen verantwoordelijk. Nee, ja. nee, want ze gaan naar het ziekenhuis en dat kost geld en dat ja, kost oh, ons ja, geld. Ja, precies, omdat die ja, mensen ja, dom zijn. Ja, ja, ja Wij precies. Wij moeten, ja, moeten we hun hebben. domheid betalen. Ja, dat is oh, waar. Ja, dat heb ik mensen die Volgens mij ga jij vanmiddag een beetje patrouilleren daar. Dat je mensen het water uitzet van: hey, blijft nu! Die boekini vind je erg, maar jij moet eruit. Nee, die boekini is prima, dat houdt het een beetje tegen. Dat blijkt wel. Trek aan een boekini aan. Mag wel gezond worden met een boekini. Dat zal wel leuk standpunt zijn. En dan herken je ze ook niet tussen de kwallen. Nee, maar die zitten er niet in binnenwater. Oh? Het is wel lastig te vinden. Ze hebben wel van die donkere pakken aan. Moeten ze eigenlijk een lichtgevende pakken aan? Dat is wel mooi van die. Ze hebben ook zo'n klep waar die lucht dan uitgaat aan de achterkant. Dat vind ik wel heel mooi, zien. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Uh, wat heb ik met die plaat? Wil die plaat... Ja, natuurlijk wel. Lijkt ook allemaal op elkaar, die muziek. Dat kan allemaal hetzelfde. De Ruffles is een leuk bandje... wat ook Paul Weller goed steunt... en regelmatig ook op het podium verschijnt bij deze band. Turtle Dull is een nieuwe plaat... en je wordt ook weer vrolijk. van. Het is ook niet zo gek... want ik zoek die plaat ook allemaal uit met dit weer. Natuurlijk wel. om precies te zijn en dan uit Wolverhampton. Oké, okay. in die rockband en we staan dit jaar tien jaar namelijk 17 juli 2006 zijn ze ontstaan. En uh, goed, ze hebben het onder andere gevierd met uh, uh, hoe heet ik weer uh, Paul Weller van de Staal Control. En daar zijn ze ook redelijk door geïnspireerd, zoals uh, The Jam en The Clash. Echt, uh, nou goed, dit was de nieuwe single. Die heet uh, uh, Turtle Dove. Echt meer zoet. Dat kan je ook verwachten hier. staat er morgen lekker wakker worden. Goed, is het is tijd voor de Zandvoortse berichten. De Zandvoortse berichten. Sorry. De, de, ja, Zandvoortse berichten. Ja, nou weet ik het wel, zeg. Ja, Totaal. ik heb uh, positief nieuws over de twee uh, jonge drenkelingen. Uh, ja, er waren twee jonge drenkelingen uit het water gehaald uh, donderdagavond. Ja. En uh, ter hoogte van het uh, Noord. En uh, ja, het, het gaat goed met ze. Uh, gezien de omstandigheden natuurlijk. Maar ja, uh, ja ze zijn. Uh, ze zijn uh, uh, Thuis. Ja, ze zijn. Nou, nee, ze, ze liggen nog aan het ziekenhuis. Maar ze. Um, zijn wel weer gezond. En. Uh, ja. Het had uh, heel wat slechter af kunnen lopen. Oké. Okay. Nou, dat is. Uh, optreden van de, brand, van de brandweer. Optreden van de reddingsbrigade. Echt allemaal vrijwilligers. Die echt. Ik vind het knap. Echt? Ja. Nou. Zoveel mensen die zo bevlogen ermee bezig zijn. Het Zandvoort. dat afgelopen week de vijfde editie vieren. kende dit jaar relatief veel meisjes. Wat, wat doet dit daar nou? Ja. Het schijnt dus dat 90 meisjes aan timmeren waren. En zestig jongens. En het was sowieso al een heel gedoe om daarbij te komen. Hè. En, en meiden zijn er ook beter in denk ik. Hè. Met die ellebogen en die hoge hakken. En die, die, die wurmen zich gewoon ervoor. Die hebben dus een inschrijving gekregen. En er was een leuke ruilhandel ontstaan. Dus uh, pallets, spijkers. en Ze moesten wel dan dansjes maken. En vooral de creatieflingen hebben dus uiteindelijk heel veel materiaal kunnen verzamelen. En daardoor was er veel verschil tussen het ene fort piratenschip, of wat ze ook hadden gebouwd, was het thema piraten. En uiteindelijk is dat uh, een heel mooi uh, Timmerdorp geworden. En... Uh... Nou ja goed, het is ook wel weer apart. Dat meisjes veel meer dan timmeren zijn, dat zou je bijna niet denken. Ik dacht dat dat alleen maar buitenlanders deden. Dat we Polen inhuurden om timmerklusjes te doen. Dus ik vind het een goede stap dit. Want we hebben weer meer mensen nodig aan, zeg maar toch redelijk aan de onderkant. Middenmoot, weet je wel. Zelfstandigen. Goed vertel, wat gebeurt er dan weer? Had jij al verteld over de rommelmarkt van het Oud-Noord? Want ik reed vanochtend, reek dus van titelen die door de potgietstraat. Oh, ik kan niet verder. Dus ik ga Via een zijweg van Tunel. Ik dacht al, wat ben je laat? Een grote rommelmarkt. Ja. En, uh, de, en, en, uh, en uh, naar aanleiding van die rommelmarkt wordt er dan morgen een kinderstraatspeeldag gehouden. Dus in Woonwijk Oud-Noord, dus Potrietenstraat daar. Dus uh, achter de Oude Halt, dat wijkje in, in ieder geval. Uh, tevens is er uh, morgen ook uh, bij uh, Thalassa Rumbadama bij Jess en meer. En er is ook nog een Jutters kofferbakmarkt op het Gasthuisplein. Oké, okay, nou, dat is er hoop te doen. Ja. Leuk. En, uh... Ja, ik heb nog even wat tips van de, van de reddingsbrigade om zeg maar, de ongelukjes zoals uh, ik net beschreef uh, te voorkomen. Ja? Uh, houd kinderen altijd goed in de gaten, zowel in het water als op het strand. Aanlijnen. Waarom niet? Hou ze uh, ja, een lijntje en dan zo'n ding in het zand te draaien, wat, wat je ook voor honden gebruikt, is het beste. Ja, dat ze lekker uh, rond kunnen lopen. Ja. Ja. Doe, doe, doe, ze, doe ze een polsbandje om ja. met een 06-nummer. Laat en ze in de zorg, auto. Zorg, zorg, ja. En Ja, je een telefoon klein stuk, hebt dan. Hè? Wel het raampje klein stukje open, anders ja, wordt het heet. precies. En we water er af en toe overheen. Of helemaal... Uh, nee, geen kinderen. Kan ook lekker op het strand liggen. Dus, nou, dat is de nee, rigoureus. Oh, heerlijk, oh okay, Nee, heerlijk, sorry, heerlijk. ga verder. Laat je niet afleiden. En toen, wat zijn er nog meer voor tips? Uh, ja, uh, hoe heet het? Uh, en uh, uh, uh, spreek altijd een herkenbaar punt af. Waar je okay. dan, als je elkaar kwijt bent, kun je daarheen... En dan, je hebt van die palen op het strand staan volgens mij, Ik ben, staan die hier ook? Ja, met een neintje die, ja en, uh, dat maar niet veel, maar je kan tegenwoordig, mijn moeder die zei altijd: van, hou de watertoren in de gaten, want de tent is voor de watertoren ongeveer. Oké. Okay. En dan herkende je op dat moment, hoe herkende je alles? Want het zijn natuurlijk van die hele grote landmarks dus van, ja. Net zoals je, dat je bij Bouwens Balles, dat je zit oh, ja. van links van Balles, weet je Ballers. Ja, het is met... best dan wel lastig hoor, juist. Als je ja. dan het woord landmark gebruikt, ja, dan zit het kind Ja, in het Dat snappen ze helemaal niet. Uh, okay. Nou, nog één berichtje dan. Ja, Zandvoort. Uh, de, de kogel is behoorlijk door de kerk. Want die gaat volledige ambtelijke samenwerking aan met Haarlem. Ah, nee. Ja, afgelopen woensdag zijn wij bij elkaar geroepen. En uh, er werd dus eigenlijk... Uh, er was dus ook een onderzoek Nou, de, die was niet mild. En het was dus zelfs zo. Er waren maar zeven van de 130 Ambtenaren was ha? onder de 35, dus dat was een zware vergrijzing. Ja. Nou, dat, dat heeft er ingehakt hoor. Maar uh, ja, ze gaan, uh, het gaat in de raad, het gaat naar de commissaris van de koningin en als, uh, en in principe gaat het echt door. Oké. Okay. Dus uh, ik moet over maar, anderhalf jaar uh, moet ik iedere dag naar Haarlem in plaats okay. van. hier. Maar heeft er de gevolgen dat Kom? er nog ambtenaren uitgewerkt worden of met pensioen gestuurd worden? Ze van nou ja, jongen, je zit er tegenaan. Op zich, op nou, zich. Heb ik, ja, Jolanda, kunnen ze wel met pensioen sturen? Dat, uh... Wel zo oud, hè? Ja, ja. ja even ja, stimuleren. Nou, ik, ik, wil, ik wil ook best gaan, want dan ga ik gewoon enthousiast wat meer uh, programma's bij ZFM uh, misschien wel doen. Of ik, ik ga vrijwilligerswerk. Ik, ik ga wel leuke doen. Ik zou, ik zou wel uitkijken wat je zegt. hè Want voor hetzelfde geld denken ze nu, oh nou Jolanda. Nieuwe <laughs> vind uh, ja. Vinkje erbij. Daar kunnen we mee praten. Kom, even een um, functionerend gesprek. Hoe vind je zelf dat gaat? He? Ja. Nou, ik Vind het maar... niet dat het eens tijd wordt voor wat anders? Ja, Geef de jeugd wel. ook eens een kans. Ik, maar goed. Ik, ik hoop ook steeds dat ze op zeggen: van nou nee, dit, dit kon echt niet en het is klaar nu met je. Ja, waarom hoop niet. je dat? Je kan ook zelf een slag nemen. Oh ja, oh ja. ja neem het voorbeeldfunctie. En meer volgen dan. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Zandvo ja, Zandvoorts berichten. Dat waren Zandvoortse berichten. Dat waren Zandvoortse zaken waar we het over hadden. Het ja, werkt in Zandvoort. Goed. Het is tijd voor die landenkeuze. En ja, echt, ik was verbaasd dat Jolande met deze keuze oh, kwam. Hip, hè? Ja, zo, oh, ook, hè? zo het is het nummer Girlfriend van Noah. If I was Wat een grappig plaatje. Noah en How Was Your Girlfriend. Ja, het heeft veel weg natuurlijk van Prince and the Girlfriend. En toch weer even anders. Ja, met de plaat van deze Noah. Dus het is de, de keuze 20 minuten voor 10 Vanuit Zandvoort. Vanuit Zorg Zandvoort. En ik had begrepen dat Goedemorgen Zandvoort uh, vanuit deze studio komt. En niet vanuit Hotel Hoogland. Dus snap ik, de fiets komt deze kant op. En uh, laat je informeren. Goed, nog even een paar dingetjes. Jij ja, had zoiets van... Uh, uh, ja, groot feest natuurlijk. Ik had ook zoiets... ja. Hey, het is afgelopen. Yeeha! Eigenlijk het geluid erover sport is een stuk minder geworden. Ja, en ik toen, ben blij. En toen kwam opeens de, uh, de, de sluiting. Ja? En uh, ik, ik, ik had er een klein stukje van. Ik denk, nou, die, die ceremonies zijn altijd wel leuk. Ja? En uh, nee, altijd het land wat het de volgende speler gaat organiseren. Ja? Die, um, uh, weet je, die Die doet natuurlijk uh, ook een stukje in die sluiting. Oké, okay, oh, dat wist ik niet. Om de overgang te doen. Ja? En... Volgende jaar is of de volgende keer is het Japan. Ja. Nou, en ze kwamen dus echt met uh, Pac-Man kwam voorbij, Mario, uh, um, echt alle, al die echt Japanse dingen kwamen voorbij in dat filmpje. Het filmpje ja. is echt hilarisch. Ik ja. zal hem straks even laten zien. Ik zal hem ook op de Facebookpagina. Ja, geposten. ik ben hem al aan het delen. Hij okay. is al, hij wordt al gepost. Ja. Um, hij, het is gewoon. Ja, hij, hij is, het is echt het, jouw ding, hè? Het, het, he, het, het wordt eindelijk worden de Olympische Spelen misschien toch nog interessant. Ja, ik wil zeggen echt, als het met computers te maken heeft, computer games, dan is het echt jouw wereld. Ja. Dus het wordt echt, maar echt van een gimmick wordt het dan, denk ik. Ja, ik zie hier al een, uh, iets daarvan. al grappig. Nou, goed, uh, Rio Regina hebben we afges afgesloten. En, uh, het is op naar Japan over vier jaar. Ja, goed. Nou, ik ben heel benieuwd. Je ja, bent ben echt benieuwd. Ik ja. zit nog even te kijken met een stukje. Ik had via Wikipedia, kwam ik uit op de, vandaag de geboortedag van uh, Edward Gein. Oh nee, het is de sterfdag van Edward Gein eigenlijk. Is dat geboortedag? of Als je nee, nou een geintje of zo zit Ja, daar? hoe zit het nou? Nee, het is vandaag de geboortedag van Ed Gein. En hij is eigenlijk de inspiratiebron geweest voor onder andere Psycho, Silence of the Lamb, Texas Chainsaw Massacre. Oh. Als je zijn biografie doorleest, dan... Is het niet zo gek dat hij tot die gekkigheid is gekomen? Zijn vader was agressief en alcoholist. Zijn moeder was echt, echt bezeet door het geloof. En uh, vertelde hem allerlei heftige verhalen. Uiteindelijk bleef hij alleen over. Mocht nooit met andere vriendjes spelen. Was zo eenzaam dat hij eigenlijk wilde dat zijn moeder terugkwam. En had, had gelezen over experimenten van uh, lichamen die ze tot leven wilden brengen. Had dat ook dingen zijn. gelezen. Ja, uiteindelijk allerlei boeken over experimenten. Van concentratiekampen had hij gelezen. Toen dacht hij bij zichzelf, ik ga een lichamen van Kerkhoven opgraven. En daar ga ik mee experimenteren. Dat heeft hij echt gedaan? Dat heeft hij echt gedaan. Mm. Uiteindelijk heeft hij ook zeg maar, lichaamsdelen aan elkaar genaaid. Hij heeft trommelvellen gemaakt van vrouwenvellen. Hij heeft een vrouwenpak gemaakt die hij zelf aantrok. Om ja. zich vrouw te voelen. Ja, het is saalisch of de lems. Eén woorden met je moeder wilde niet. En uiteindelijk uh, uh, viel hij door de mand. Hij had twee mensen vermoord. Bij de derde mislukte het. En toen werd hij opgepakt door de sheriff. Toen gingen zij zijn huis bezoeken. En er zijn echt filmpjes van op YouTube. En beelden ervan. Nou, ik adviseer ze om niet te kijken. Dus dan we gaan zie je, ze niet delen op onze website? Nee, moet je niet delen. En dan uh. zie je dus gezichten aan elkaar genaaid. Je ziet echt de meest gekke ding. En dat is dus de inspiratie Onder andere van Psycho. Die wil dan ook zijn moeder zijn. Ja. Dus uh, maar hij, Gein, Heeft hij dat geschreven? Edgein, Ed, Gein, nee, Ed Gein heeft dat gedaan. Hij heeft dat niet het geschreven. Hij nee. heeft het, nee. het, gedaan. het, het, het, het uh, verhaal is gebaseerd op, op zijn, zijn leven. leven. Op ja. zijn leven. Dus hij uh, heeft dus bizarre ja. dingen gedaan. Uiteindelijk gewoon een man is ontzettend ziek in zijn hoofd geweest. Zo'n foute opvoeding gehad, waardoor hij dus ontspoorde. Ja. En uiteindelijk is hij dus opgepakt. En in je hart ben je eigenlijk heel goed. Ja, iedereen... Dus, ik geloof ook dat iedereen goed is. Dat geloof ik ook wel. Uiteindelijk is hij overleden dus in 1972, geloof ik. Als het mijn hoofd uh, gooien. Uh, nee, was het 1972, Nee, 1984. Toen was hij 78. Hmm. Goed. Dat zullen we even een biografietje over Ed Gein. Uh, gein ga vanavond gewoon helemaal niet goed slapen, denk ik. Geen geintje nou, hè? Even geen geintje nu. hè? Goed. Uh, even kijken wat er we ook weer uh, meer op de radio gaan slingen is. The Templar Trap. Hoe toepasselijk. Alive. Oh, Circles. Yeah, we'll just run around circles Uit De Bas. Templar Trap. I Feel So Alive. Ik voel me zo levendig. Naar een biografie over Ed Gein. ja, we een geintje nou. Ja, dat blijft er ook natuurlijk. Goed, het is uh, bijna uh, alweer tijd voor uh, Goedemorgen Zandvoort. De studio loopt het, uh, langzaam vol. En uh, het raam zit open. Doet er iets mee. Goed wel. <laughs> ja, dat doen we echt ja. iets mee. Ja. Ja, nou, uh, ben je een beetje een Batman-fan? Uh, nou, ik heb gisteren wel gezien dat er een nieuw soort film uit is... en daar zijn alle figuurtjes, alle stripfiguurtjes bij elkaar gevoegd. Wonder Woman en Batman en uh, Wonder... Nee, echt drie of vier verschillende stripfiguren hebben ze in één film... Ja, gemonteerd. dat Dat ja. moet jij weten. Dan, ben jij, dan zeg je jou weer. Ik moet heel eerlijk zeggen... Batman is niet helemaal... Maar ik, vind, ik vind DC vind ik niet zo interessant. Oké. Okay, ik, op... ik vind hun sfeer niet leuk. Nee. Okay. Maar, um, hoe weet het? Er is nu wel iemand... Die heeft uh, het pak van Batman nagemaakt. Oké. Okay. Inclusief alle gadgets. Uh, hij heeft rookbommen erin zitten. Een vlammenwerper. Eh... Uh, de, de, de, die haak die hij die heeft. Die kan, die, die kan afschieten met een pistool. Ja. Uh, een tasergun zit erin. Uh, hij heeft een, een werkend bedsign. Heeft hij uh, dat Een die, uh, die bedsign? Niet... Ja, dat is dat, uh, dat logo wat hij projecteert. Oh ja, oh, ja, ja, ja, ja. En uh, hij heeft uh, van, die, van die werpsterren in de vorm van, uh, van die vleermuisjes, heeft hij. Yeah die die op dingen, die magnetisch op dingen kunnen plakken. Okay. Zodat hij ze kan trekken. Nou ja, zo... Uh... En hoe zwaar is dat pak dan weer? Want als je er ermee moet slepen, ben je echt... dat je denkt van nou, oh, snel van A naar B. Nee, ja, dat denk ik niet. Het zou aardig wat wegen, maar ja, het is ook... het is ook puur voor cosmetische... Oh, het is gewoon even, om, is gewoon even te kijken hoe het eruit En eruitziet. Gewoon omdat hij het toch vindt. Ja, we zijn hier nu toch. Jolande? Ja. ja, ik heb een uh, wetenschappelijk berichtje. Ah, okay. dat er, ze hebben een... Uh, waterplant gevonden. En die absorbeert olie uit vervuild water verrassend goed. En tegelijkertijd stoten ze water af. En Duitse onderzoekers hebben dus uh, uh, bedacht van, nou ja, ze gaan, uh, wetenschappelijk gaan ze dit nabootsen. Yeah. En dan krijg je een synthetische variant om, om olie dus op te ruimen. Dit en is dat is wel geniaal. Nanofacht heet dat. Nee. Oké. Okay. Er is ook een andere oplossing. die Twee vliegen in één klap slaat. En die plantensoorten uit de studie er zijn op vele plaatsen pestsoorten. Wie olie dus opruimen, hoeft dus maar alleen maar op de juiste plek wateronkruid te gaan wieden. Ik vind het wel, uh, wel heel uh, Dat plastic eiland zonder. wordt opgeruimd door onze uh, Nederlands uitvinder... en er wordt een plant geplaatst en die eet gewoon nog even olie... wat nog een beetje rond uh, ja. zwerft. Uh, het is wel geniaal bedacht natuurlijk. Ja, ja, ja. daar heb je wel al die rotzooi eruit. Ja. Ik was afgelopen week was ik op Ameland... en uh, ja, dan, dan, dan slaap je natuurlijk in zo'n trekkershut... en dan heb je geen wc, dus moet je s'avonds, s'nachts... moet je soms naar, naar de wc toe. Dus ik, loop dan, ik liep dan een paar keer uh, in de week liep ik naar, naar die wc toe... en dan hadden ze Aero Classic Rock hadden ze aanstaan. Oh, ja. En toen dacht ik jeez. Yes. Is dit voor oude meuk? Maar ik vond het toch ook wel weer leuk? Ik hoorde Pieter Gabriel namelijk een Big Time. Moet je even luisteren. Dat is echt 30 jaar oud oh, dit, nee. hè? Peter Gabriel was dat, een big time uit uh, 1987, bijna 30 jaar oud. Het is wel weer grappig als je dan echt die oude, oude muk voorbij hoort gaan, Dat je denkt van, ach, je moet even tempo verlagen. En dan vind je het toch ook wel weer leuk. Goed, Peter Gabriel zat vroeger natuurlijk in Genesis. En Genesis, uh, Peter Gabriel had er geen zin meer in. Uiteindelijk is hij opgestapt. En toen keken ze achter de drumstap. What the fuck, er zit nog eens jonger. Dat was veel filmpje. Ah, die was wel heel goed ook. Ja, die was wel goed. Goed, nog een aantal berichten en dan zijn we alweer aan het einde van dit radioprogramma. Marcus ja. zit, uh, die wijst nu Jolande ja. en die wijst ja. er dan bij. Wie is er aan de beurt? Nou ja, de gemeente zijn natuurlijk altijd wel veel bezig met het milieu en zo. Ja. Maar nou blijkt dus toch dat drie kinderen... die hebben een stinkende vis bezorgd op het gemeentehuis in Leusden... met een briefje erbij, waarin ze de gemeente vragen om de sloot op te ruimen... omdat die vol zat met plastic. Dit was echt van uh, beste burgemeester. Deze vis hebben we gevonden in de sloot bij ons huis. Hij was dood en hij stinkt heel erg. Nou, dat zal nog. <lacht> euh, dan maakt hem open. Nou, ja, die stinkt heel erg. En de sloot was dus helemaal vol met plastic zakjes. Kan de gemeente uitzoeken waar die aan dood is gegaan? En als dat door het plastic komt, de sloot opruimen. Kijk. Ja, het briefje geschreven, kinderhandschrift was dus ondertekend door Cynthia, Eline en Sirin. En de Telegraaf is dus nu op zoek waar die kinderen wonen. Ja, die wonen dus duidelijk wel in Leusden, hè? Oké, okay, dus doe, nou, ja. doe me wel denken aan een, een gevalletje zandvoort met de dode vis in een vijver en zo. Ja, dat was vlak dat was bij ook mij, wel ja. wel heel, ja. heel vaag vooral dat wie dat Er nou, was van had. de week ook met die vijver, was ook paniek, want ja. we hebben dus een, een app voor, voor de wijk. En daar werd op een gegeven moment van... ja, de Rio doet raar. Niet doortrekken, et cetera. Maar het scheen dus een prop voor te zitten. En de pompen waren uitgegaan. Ja. ja niet alles kan goed tegen de hitte, blijkbaar. Maar het is gewoon allemaal weer opgelost. Oké. Okay, ja. En eh, als je doortrok, dan kwam het allemaal omhoog. Dan... In de vijver. Ja, dat weet, nee, ik weet niet of het zo is. Nee, in je wc zelf, denk ik dan. Ja. Uh, omhoog. Marcus? Nee, Marcus, nee is er helemaal kan, in kan helemaal niks. Uh... Ook gewoon. Nou, dat geeft allemaal niet rijden. Gewoon even een mobie ziek daarvoor. Dan zijn hier vragen vragen. Weet je wat hij echt jaren zeventig aandoet? Alweer, ja alweer oude muk. dat is toch wel leuk. Dit Whitney, is zijn echt jonge gozen, het is de 20 zijn ze. Ze hebben een leuk plaatje uit het heet No matter where I go. Ah, wat schattig! Er Whitney, een paar jonge gozer's, en die komen uit Engeland vandaan. Die hebben een momenteel hitje met deze plaat. Eh, Verenigde Staten, sorry. Kom ik aan het uit Engeland? Dus ik kom uit de Verenigde Staten vandaan. En het heet No Meadow uh, I Go. Spreken ze allebei Engels? Ja, lijkt zoiets. En dat maakt het ook verwarrend. Shit, ja, het is ontzettend verwarrend ook gewoon. Het show is waar ze rijden: Engels oh ja, rijden links. Rijden links en, of rechts. en Amerikaanse rijden alleen maar rechtdoor. Ja, en in die al? tijd dat die kolonisten kwamen uit Engeland, toen hadden ze nog geen auto's. Dus ze reden toen, ja. Ja, maar reden de koetsen niet ook al links? Geen idee. Nou. Die reed gewoon in het midden. Want anders ja. gingen ze er allemaal slootjes heen. Met allemaal, iedereen gooide ze zijn rotzooi naar buiten. Goed. Nou, vertel. Nog één? Ja, hey, ik, heb, ik heb nog uh, McDonald's in, uh, in Amerika. Die, ja? uh, die heeft natuurlijk... McDonald's is wel redelijk bekend vanwege zijn Happy Meals. Waar kinderen speeltjes krijgen bij uh, veel te vet eten. Ja, nou, zeker. Ze hebben nu een nieuw dingetje erbij gedaan. Dat is namelijk een, een stappenteller. Oh, ja. Ze hebben een, een, een horloge. Ja. En die kun je ook koppelen aan een, aan een app. Ja. En dan um, kun je dus je stappen tellen. En hij motiveert om te gaan bewegen. Om lekker buiten te spelen en dat soort dingen. Heb je eerst zeg maar, ontzettend fout gegeten. En daarna dan kan je het, dan, moet je toch zoveel stappen doen voordat ik alles verteerd heb. Als je het koopt het. bij het maaltijd, dan staat hij in de min. En dan moet je zorgen dat hij eerst op nul komt. Ja, ik denk het. Ja. Ja, het, ja, het, het, het grappige is, is. is, ik vind de McDonald's ook wel creatief. Aan de ene kant proberen ze je vol te stoppen met vet, aan de andere kant we kunnen ook producten gaan verkopen die de altijd alles weer oplost. Ja, ja het is een goede handel. Ja, ja, het, is ja, het is gewoon een om een beetje hun naam een beetje beter te maken, natuurlijk. Net ja, als de ja. Heineken die alleen een keer water wil gaan schekken. Geschenken is ook zoiets natuurlijk. Ja. Ja, Net als de uh, uh, uh, uh, uh, manager van de uh, Elvis, ook buttons op de markt bracht van hij heet Elvis. Mis, dat is het verhaal, hè. Dat scheidt zo. Goed, heb je nog één? Ja, nog iets ja te we wel... hadden het over bier. Maar ja? een Amerikaanse professor laat haar studenten bier analyseren... om zich inzicht te gaan geven in de scheikundige processen. Oké. Okay. bijzonder. Het idee kwam ze eigenlijk... Uh, daar, daar kwam ze op omdat ze vier jaar geleden een brouwerij had bezocht... en het hoofd van de kwaliteitscontrole vertelde dus aan die lerares... of die leraar, dat hij graag scheikundige tests zou willen uitvoeren op zijn bier. Nou, nou die man die zegt, dat is ideale mogelijkheid... en besloten besloten dus bier in het lesstof op te nemen... En de bierlessen beginnen dit najaar en richten zich onder meer op de manieren... waarop bier kan mislukken tijdens het brouwen. Oké. Okay. Proost. Proost. Nou, ik zou zeggen, niet te veel drinken dit weekend. En let ook een beetje op je afval wat je op het strand achterlaat. Want dan nou, wordt je vaak nee, gewerkt. De, wat, Dat, gewoon geen afval achterlaten. Geen afval. Dat is ook Alleen, zo. Alleen voet. Dat is maar. wel heel hoog gegrepen. Dat zou misschien het mooiste zijn. Maar ik weet niet of het haalbaar is. Prettig week. Tot volgende week. hoor. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.